All your stories for you. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Entertainment View op uh, CFM's Zandvoort Entertainment for You! Ja, vandaag uh, in deze nieuwe aflevering helaas geen Rudy, want die is uh, op weg naar de Amsterdam Arena. Want daar speelt Ajax natuurlijk weer. En uh, ja, hij heeft een jaarkaart, dus dan, uh, dan gaat hij toch elke keer toch maar eventjes daarheen gezellig. Verder uh, hebben wij hier in deze uitzending hebben we een interview met zangeres Susie. Zij heeft binnenkort haar cd-presentatie en zal daar ook meteen alles over vertellen. En Michel Wolsink in de uitzending. Een Limburgse zanger uh, die uh, ja, volop optreedt en uh, nog niet heel erg bekend is hier in deze regio. Maar daar wel graag verandering in wil brengen. En hij heeft speciaal voor UNICEF een CDje opgenomen. En daar gaat hij zo meteen alles over vertellen. En die gaan wij natuurlijk speciaal draaien. Voor, uh, ja, voor, uh, voor hem, maar ook natuurlijk u als luisteraar. Vandaag ook natuurlijk Popstar Henry met Showbus Nieuws. En heel veel muziek tijdens deze nieuwe Entertainment for You. 6.9 Zfm. ZFM. ZFM. Hij was maar een clown, in wit en in rood. Hij was maar een clown. Hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. Nu is hij dood. Hij lachte en sprong. Lacht en sprong. Tel heel licht. Tel heel licht. Maar onder die lach. Onder die lach Zat een droevig gezicht. En nu, dames en heren, Frisco de Klauwen. Yeah. Oh, Ik voel me. Ik weet niet waar het dan ligt Mijn aardige blik is een masker op mijn ware gezicht Ik laat je lachen, maar zelf zit ik zwaar in een dip Als zo frisse man die hij voornamelijk is Dan wordt hij een clown, een piepel die geen gave bezit Kindjes laten lachen, ben ik alleen maar daarvoor geschikt Van binnen, Slim ik help help, ik sta in de fit Maar kindjes lachen, denken dat het een spektakeltje is Dan denk ik, stuur die kindjes maar naar haar mama toe Ik ben zo bezig met die kindjes, heb geen tijd meer voor mijn mama loe Maar ja, zo bang ik poen, wat kan ik doen? Behalve wat ik moet, er valt Toek. En jij mag denken het bevalt hem goed Maar achter die witte verf schuilen wallen Ik ben aan niets anders toe Ik ben geen clown, ik ben een man en deze man is moe Niet huilen, ik ben wel een clown Kijk eens wat ik doe hier Een ronde ballon die je mag hebben Wacht even, stomme clown. ik ben een giraf Never, maar hou je van grapjes Ik heb er nog een hoop over, geen hoop over Spring dadelijk in bad met mijn broodrooster En als ik mezelf sla op mijn oog Dan gaat mijn status omhoog Het is het leven waar ik kom, Zo maak ik mijn brood Ik doe dit allemaal voor de show Mijn schoenen zijn te zwaar en te groot En als ik mezelf sla op mijn oog Dan gaat mijn status omhoog Het is het leven waar ik kom, Zo maak ik mijn brood Ik doe dit allemaal voor de show Maar een is groen mijn neus is rood Ik heb mijn leven serieus verkloot Zodat ze kunnen lachen om mijn flauwe grappen Heb nog steeds blauwe plekken Verstopt onder rood, groen blauw pakken ik ben Bassie, ze vinden me niet grappig meer. Allemaal magisch, zeg, zapper de flappie weg. Zijn allemaal matties pech. Niemand wil omgaan met iemand die dom staat. Ze doet met rode lippenstift rondom zijn mond, maar ik weet niet beter, als zou het wel moeten. Kleine kinderen groeten. Dag meneer de clown, u kijkt een beetje down. Sorry, het is niet mijn bedoeling, werk me smink bij Als ik mijn gevoelens verstop, dan maak ik een kind blij Hoe kan ik gevoelens verstoppen, die zitten in mij Ik wil wat tijd voor mezelf, zodat ik mijn verdriet verwerk Een depressieve clown vind ik kindjes niet gezellig Maar ik ben niet mezelf, struikel en niemand helft Als het maar grappig is, het leven van een clown Nee, het is geen kattenpis. Behalve als ik het moet drinken, zodat kids kunnen lachen Dit is altijd beter dan een broodrooster knuffelen Terwijl je voor de grap in een badje springt, ah. Maar als ik straks overlijd, Hoe wordt het dan gedacht over mij? Ach, het was maar een Mijn schoenen zijn te zwaar te groot. En als ik mezelf sla op mijn oog, dan gaat mijn status omhoog. Dit is het leven waar ik voor kom. Zo maak ik mijn brood. Ik doe dit allemaal voor de show. maar een clown. Mijn schoenen zijn te zwaar te groot. En als ik mezelf sla op mijn oog, dan gaat mijn status omhoog. Dit is het leven waar ik voor kom. Zo maak ik mijn brood. Ik doe dit allemaal voor de show. maar een clown. Hé en uh, Frescu. En niemand minder dan Ben Kramer. Met De Clown, natuurlijk. En een nieuw jasje. De 2011 jasje. Noemen we dat in Alibé Op volle toeren. En uh, op de CD en Friends. En uh, ja, waaronder uh, op deze CD. Bonnie Sinclair. Danny Christian. Henny Vrienden. En uh, allerlei rappers. Meezingen met bekende Nederlandstalige liedjes. Waar ik u ook graag nog eventjes uh, mee wil nemen. Want ik denk, ik schat zomaar, dat dat ook een uh, rap liedje kan uh, zijn. Dat is uh, de nummer 10 van de... ...deze serie, dat is Ben Kramer met Heyman. We gaan even, in ieder geval even een klein stukje luisteren... ...en wie weet is hij wel zo leuk dat we hem helemaal afluisteren... ...en daarna we bellen we niemand minder dan Michel Volzink op... ...over zijn uh, nieuwe single, De Wereld in Jouw Dromen... ...speciaal voor UNICEF opgedromen... ...en uh, dat hoort we zo meteen hier op uh, CFM Zandvoort. Maar eerst uh, deze plaat eventjes, kijken wat uh, ja, Ben Kramer ervan heeft gebakken... Mm. shit, een hey, grote buk en ook al ben je 24 net volwassen uit de dom, je bent gezond, vol lijve en stel je hersen op je kop, hey man, hey, hey, hey man, aha, hey man, hey, hey, hey man, je kunt er blijven zitten in de shit waarin je zit nee daar bekom je echt niet verder, tel de waarden en bezit, Ik denk dat, dat je liever vrouw, je kindje je moeder en je pa, niet zo Wat gebeurt waarom je ouders was en van je fiets met dat gebeurt nog dat je vrouw je licht te krikken met een ander in je wet en dat je keet wat maar er maar prongelig koffie hebt gezet. Wat heeft het nou voor zin? Je raap je hele zorgje bij je waren maakt een nieuw begin. Je weet de liefde op deze wereld door je fijn. Maar gezet vergeet, vergeet, vergeef ik gezellig bij die andere twee in bed. En wat is nou wat hele de moraal van dit verhaal? Over pas het je het geluk en over al waarvan van je baalt. Jouw muziek, dat is zoals je was in het begin van nieuws. Ik kijk niet achter maar voor je uit de maakt niet zo druk. Hey man, Hey, hey, hey man. Voel de liefde. Mij naar mij, ik heb me twijfels. Dit nieuwe pad, wat jij nu bewandelt, onderweg naar het succes gaat zeker lukken. Geloof mij echt, ik heb geen twijfels. En dat was Heyman van uh, niemand minder dan Ben Kramer. Ja, ni totaal uh, niet te verwachten van hij dat er, hij er zo'n liedje in zingt. Uh, maar dat speciaal natuurlijk voor Ali B op volle toeren. We hebben het net al gezegd. We, zullen, we zouden eventjes bellen met uh, Michel Wolzing. Hij heeft een, een speciale single uitgebracht voor een goed doel. Goedemiddag uh, Michel. Goedemiddag hoor. Goedemiddag luisteraars. Nou, leuk dat je even tijd uh, voor ons wilde vrijmaken hier bij Entertainment for You op CFM Zandvoort. Ja, leuk dat, jullie, uh, dat ik even in de uitzending mag komen. Dat is natuurlijk uh, nog, nog veel leuker. Ja, want uh, je, je woont geloof ik best wel ver weg van ons vandaan, toch? Ja, ik woon in de Achterhoek, uh, een klein plaatsje vlakbij Doetinchem. We in... een mooi, mooi eindje van elkaar uh, gescheiden, ja. Maar leuk dat we dan via de telefoonverbinding toch even contact kunnen maken hier in Zandvoort met jou. Want je hebt een best wel mooi nummer uitgebracht. De wereld in jouw dromen. Speciaal voor een goed doel, hè? Ja, inderdaad. Uh, het liedje is uitgebracht voor, uh, voor de Moeder Teresa Stichting in is Een stichting die zich inzet uh, voor de allerarmsten in Oost-Europa. Met name de, de allerarmsten in Roemenië. Zeg maar. En daar is het liedje aan gekoppeld en daar uh, was een actie. Die is, uh, vanmiddag is die, uh, is die afgelopen. Dat zeg maar. was een uh, soort van glazen huisactie. die wordt die elk jaar gehouden. Voor ja. de lokale omroep en, uh, en de lokale televisie. En dat was mij het liedje van de actie geworden. En uh, vanmiddag uh, is de jacht om drie uur is de, was de actie ten einde. Zeg maar. Niet dat het liedje dan ten einde is, maar de, ja. de, de zeg maar was uh, vanmiddag was het einde drie uur. En daar is ruim 51.000 euro opgehaald. Wow, dat is wel een heel mooi. Uh, ja, echt een heel mooi bedrag. Hè? Ja, super, super. En ik mag wel zeggen dat ik uh, heel trots ben op het, uh, op het, op het nummer wat wij uh, uitgebracht hebben. Alleen dat nummer is al 600 keer verkocht en ja. Uh, uh, ja, 5 euro stuk, dus stel maar uit je wens. Ja, dat is best wel veel, hè? Dat, ja, dat is echt veel, en, in een hele korte tijd eigenlijk. Uh, uh, we zijn beginnen uh, nou ja, november zijn we begonnen, zeg maar, hebben wij in ieder geval gereleased. En uh, die actie was 100 uur uh, live radio en tv. Ja, en goed, en in die tijd tot vanmiddag... Ben je er nog? Nou, Michel uh, valt uh, weg... We gaan even kijken of er nog wel verbinding is met de andere telefoon. De persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. U kunt het zo dadelijk nogmaals proberen. <laughs> nou, Michiel heeft uh, even geen uh, bereik. Maar, weet je wat ik uh, voor wil stellen? We gaan gewoon eventjes een uh, ander liedje draaien van Michiel en dan bellen hem gewoon zo meteen even terug. Dat uh, lijkt mij een heel goed idee. We hebben meteen helemaal verslag. Kijk. je mijn ziel en wordt ik weer Niets is meer zo als het lijkt Door jou raak ik totaal van Met jou kan ik de wereld aan. Wat zou ik moeten verzonnen jou? Nee, ik laat je niet. Wat een uh, heerlijke feestzanger ben je Michel, daar ben je weer. Ja, dankjewel. Ja, ik zeg al, uh, de techniek staat voor niks. Hè? Krijg je als, je, als je uit zo'n boerendorpje komt, dan uh, wil het ons dan wel eens in de steek laten. Maar, dat ik even weg was weer. Nou, kan gebeuren. We, we hebben je gewoon weer even teruggebeld, want we waren diep in gesprek over, het, over de mooie single speciaal voor, het, uh, ja, voor dat mooie huis. Hè? Oh, ik ja. zet hem al bijna aan, ja. dat is nog niet de bedoeling. Maar um, ja, waar waren we gebleven? Je was ik vertellen hoe het ontstaan is met het liedje. Ja, ook uh, daar zeg maar, uh, wordt hier een actie gehouden in van Glazen Huis. En uh, dat is dan in, de, in het stadje van de, van de boedige, in het hartje zeg maar. Uh, daar wordt ook gewoon een keertje. in beeld heet dat dan het keetje. En dan wordt dat daar neergezet. En aan uh, hetzelfde principe eigenlijk, mensen kunnen plaatjes aanvragen en dan doneren voor de Moeder-Theresa Stichting zeg maar, voor het goede doel. En uh, normaal ga ik daar elk jaar ga ik daar even naartoe, ga ik even zingen buiten, dan komen er meerdere artiesten en dan ga ik het een donatie doen. En dan uh, denk ik van nou, ik kan me rustig, uh, met een gerust hart naar uh, de gasten gemoed zien. Maar ik had jaar, uh, was er dit jaar iets meer, meer, meer bij betrokken... ...want een kennis van mij die was uh, dit jaar uh, teruggewezen... ...wezen uh, kijken met een cameraploeg... ...van wat er nou gebeurd is met het geld dat er vorig jaar opgehaald was... ...en die zijn naar Roemenië geweest... ...en daar heb ik beelden gezien ja, die helemaal 1 en 3 niet afgezonden worden... ...en verhalen gehoord die daarbij, ja, die daarbij zitten... ...en dan, uh, ja, toen, toen werd ik echt gedeeld door het uh, hele gebeuren ...en toen dacht ik nou, wil ik... ...nou ik moet iets meer betekenen dan alleen eventjes gaan zingen... ...en een donatie doen, ik wil meer, uh, meer inbreng hebben... ...in dit gebeuren. En vandaar dat ik, uh, dat ik eigenlijk, ja, ik had het nummer De Wereld in Je Dromen... ...die heette toen nog niet De Wereld in Je Dromen... ...maar ik had dat nummer al wel liggen... ...maar ik ben een feestzanger, zoals ja. je wellicht net gehoord hebt. En dan kun je maar niet zo in één keer overstappen naar wat anders. Alleen, toen had ik zoiets van, ja, kijk, maar nu is eigenlijk wel de goede tijd... ...het goede doel die je er aan kunt koppelen... ...en nou kan het wel. En toen was het eigenlijk ja, heel snel uh, beslist... ...en hebben we het nummer uitgebracht, uh, opgenomen en uitgebracht. Ja, want uh, ja. je hebt hem zelf geschreven... Nee, het uh, liedje is een, een cover, deze keer. De, die andere twee liedjes zijn wel eigen nummers. Ja. Maar dit is een cover. En ik heb wel de songtext helemaal aangepast en uh, op, het, uh, op het gebeuren laten slaan, zeg maar eigenlijk. Dus dat wel betrekking heeft op, uh, op die actie nu. Ja. Maar het is een bestaand nummer. En ja, wel een heel mooi nummer. Ik heb hem net even geluisterd. En, ja, het is uh, echt uh, super, super. Ik vond het altijd een geweldig nummer al. En uh, de studio waar ik hem op heb genomen, die hebben het, uh, het arrangement helemaal omgegooid. En daar is dit het eindresultaat van geworden. En ja, ik moet zeggen, ik krijg er zelf, en dat meen ik echt... Ik krijg er zelf, elke keer als die piano begint te spelen, krijg ik wel. Nou, mooi. Dat is wel heel bijzonder, dat is wel heel bijzonder. Ja, want ik heb jou een, een tijdje terug in een Rotterdam gezien uh, bij een uh, feestje. En uh, de, wat ik mocht presenteren. En uh, toen ik, toen ik de, de, de interviewaanvraag binnenkreeg, ik dacht van, even luisteren waar het over ging. En toen ja. dacht ik van, wow, is dit Michel? Nou, ik vond het ja, echt uh, gedurfd ja. en heel mooi. Ja, compleet anders. Ja, het is is totaal uh, onverwachts, uh, wat mensen niet verwachten van mij, en daarom had ik ook eerst eigenlijk zoiets van, ja, je kunt er eigenlijk niet mee komen kijk, ik, ik, ik word gestempeld nu als feestartiest, en je bent nog te onbekend om te zeggen van nou, ik ga even een zijsprommeltje wagen, alleen nu, met deze actie erbij, en, en, en, en de videoclip die erbij ge gemaakt is door de, door de lokale televisie, ja, het klopt allemaal en ik denk, ja, nu ga ik het wel wagen en ja. volgens mij, ja, wat ik zo hoor allemaal, is het uh, heel geslaagd, en dat zie je ook wel aan, aan toch ruim 600 keer verkocht de afgelopen weken, dus dat is geweldig nou, op naar de duizend. Ja, de, de actie loopt bij mij loopt gewoon door. Uh, we hebben hem landelijk uh, uitgebracht, zeg maar landelijk uh, laten pluggen. En alles wat nu binnenkomt, gewoon en kost 5 euro. Ik heb de duizend laten persen, dus ik heb er nog 400. Ja. En, en, en al de, de totale opbrengst die daarvan komt, die gaat gewoon richting die Moeder-Theresa-stichting. Dus ik hoop dat we, dat we die 400 ook kwijt worden. Nog misschien wel een leuk berichtje, want uh, ik, ik las ook dat Frans Bouwer hem heeft gekocht. Ja, ja, geweldig hè. Ja, Frans was, uh, was met zijn promotie toe bezig. En die was dus bij de lokale oproep hier. En uh, ja, daar werd dat, dat, dat niet van mij natuurlijk ja, echt vet gepromoot. En Frans had hem gehoord. en die was, uh, was echt uh, ja, onder de indruk en heeft hem ook meteen gekocht. Dus dat, ja, dat zijn natuurlijk fantastische dingen om te horen. Ja, ja, ja. Nou, helemaal super. Wij gaan hem in ieder geval ook uh, draaien. En zeker de komende weken ook nog. Rond de kerst is het gewoon ook een heel mooi nummer. En um, ja, waar kunnen mensen hem bestellen, de Single? Ja, uh, als mensen gewoon er echt. Uh, uh, uh, Denk van ja, dat moeten we doen. En ook al vind je het nummer niet mooi, ga daar gewoon even kijken bij mij op de website. Dan kun je zien waar, waar we het voor doen: www.michelholzink.nl. En daar vind je ook de verkooppunten. Nou, helemaal mooi. Heel erg bedankt nou, voor je de... tijd. Jij, heel erg bedankt dat ik bij jou in de uitzending mag komen. Is goed en tot snel. Bij de volgende single spreken we je weer. Ik hoop het, jongen. Oké. Okay. Fertig we weekend allemaal. Ja, jij ook. Hoi. Hoi. See Michel Wolsink, de wereld in jouw dromen. Wilt u deze single ook kopen? Dat kan op www.michelwolsink.nl En dan gaat allemaal naar een heel mooi goed doel. Wat mooi hè, dat zo'n lokale omroep dit gewoon voor elkaar kan krijgen om naar zo'n land te gaan en een hoop geld in te zamelen voor zo'n land. Maar... Uh... Ja, dat, uh, dat uh, ligt dan ook wel aan bij de grotere lokale omroepen. In ieder geval, u luistert nog steeds naar Entertainment View vandaag. Geen Rudy, want Rudy uh, zit bij Ajax en die gaat, uh, is eigenlijk flink aan het aanmoedigen. Ik hoop uh, ook dat ze dit keer winnen. Maar we zullen dat allemaal wel mee volgende week horen hoe dat is geweest bij Rudy. In ieder geval, uh, wij gaan ook even muziek draaien weer. Zo meteen hoort u ons terug natuurlijk hier bij CFM Zandvoort met heel veel nieuwtjes en muziek natuurlijk. Come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 Now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 Katja Brouwers met hier naar oneindig haar nieuwe single en die is een paar weken geleden ook hier tijdens Entertainment View zeker gepresenteerd in een interview. En dat was natuurlijk een weer net als vanouds een gezellig interview, want zij is toch de stem van onze jingles hè en die hoort u daar natuurlijk zo meteen ook wel weer tussen een van onze plaatjes door nou even een klein showbiz nieuwtje want uh, ja, u zou het ook vast wel horen tijdens het showbiz nieuws met Popstar Henry de tv kantine de met uh, The Voice of Holland het heeft niet veel gescheeld of de tv kantine hogere kijkcijfers had gekregen dan uh, niemand minder dan The Voice of Holland uh, de, ja in ieder geval de tv kantine had er uh, rond de 3 miljoen en uh, ja The Voice of Holland had toch uh, 3,4 miljoen kijkers en uh, dat daar strijden ze toch uh, wel weer. Ik zeg het sorry verkeerd. Ik uh, bedoel dat de TV-kantine 2,3 miljoen kijkers had. En de uh, Voice of Holland uh, 3,4 miljoen kijkers. Excuses daarvoor. Um, ja, in ieder geval er is een keiharde strijd uh, tegen de TV-kantine en de uh, Voice of Holland. Maar het is wel goed nieuws voor de TV-kantine. Want het zijn toch de hoogste kijkcijfers sinds de TV-kantine op televisie is. Dus allemaal heel goed nieuws. Da ze hebben een gouden televisiering gewonnen. Uh, ze hebben een hoog kijkcijfers weer. Wat gisteren. Of uh, of uh, ja, gisteren was het weer voor het eerst op televisie En daarbij komt ook dat de tv-kantine op het Witte Doek gaat verschijnen binnenkort Dus allemaal leuk nieuws rondom Carlo, Boshart en Irene Moors en de tv-kantine Wij gaan even weer luisteren naar muziek Zometeen de tweede uur natuurlijk, popstar Hendry met het showbiz nieuws En we hebben een interview met een zangeres die binnenkort een cd-presentatie heeft ...ja, ik kijk net uh, terug op mijn Hives... ...ja, en dan denkt hij van... ...Hives, Hives, dat is uit, we hebben nu Facebook... ...ja, maar toen was Hives nog heel erg uh, populair... ...dat uh, kan ik u wel uh, vertellen... ...en uh, ja, daarin stond... De, ...eigenlijk dat ik gewoon vandaag... ...vier jaar bij CFM zit... ...als radio-dj dan... ...en uh, ik begon toen, dat weet ik nog heel goed... ...met twee Pietjes... ...en ik als dj met een Sinterklaas-uitzending... ...dat was de eerste... En de, ...of Roy on Air toen de tijd nog... En, um, en daarvoor heb ik natuurlijk een paar test uitzendingen gedaan met midzomernacht en ga zo maar door. Maar dit was de officiële eerste uitzending van Roy on Air. Vandaag de dag. Ja. De paar dagen voor. Uh, 5 december. En toen hadden wij. Een paar pieten hier in de uitzending. En maakten we een hele gezellige Sinterklaas uitzending. Dat weet ik nog heel goed. Daarom dacht ik. Laten we toch maar eventjes een klein Sinterklaas gevoeltje vandaag te hebben. Hier op CFM Zandvoort. Bij Entertainment for You nu. Niet meer Royal Nair natuurlijk. Na al twee jaar. Maar nu Entertainment for You. En uh, ja. Wij gaan gewoon. Er een, eventjes een uh, leuk Sinterklaas uh, liedje ingooien. Want uh, ja. Maandag is het 5 december. En morgen zouden we. Hij genoeg ook overal rondlopen. Denk ik hier in het dorp. En uh, maandag is natuurlijk helemaal zijn verjaardag. In ieder geval een uh, liedje van een Sint Kids Hits. En uh, we gaan even luisteren. En op natuurlijk naar het tweede uur met popster Henry en Susie. 6.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOR.